Unilever krijgt in eerste instantie 82 van de aandelen. Later hoopt het bedrijf ook de rest van de aandelen in handen te krijgen. De manier waarop Nederland omgaat met prostitutie deugt niet. Bestuurders verzwijgen of ontkennen misstanden... en doen alsof alles prima in orde is... omdat in Nederland prostitutie is gelegaliseerd. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Asher. Hij noemt het een nationale vergissing... dat onze omgang met prostitutie thuishoort... in het rijtje vrijheid, blijheid en tolerantie.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 Het weer volop zon met in het noorden wat sluierbewolking, maximaal rond 13 graden. Ook morgen veel zon met in de nacht temperaturen rond het vriespunt en overdag maximaal rond 12 graden. Aan de B verkeersinformatie er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 3 kilometer. Op de A13 de Haag richting Rotterdam voor knoop het Kleinpolderplein 2 kilometer. Dat heeft te maken met de file op de A20 van Gouda en Hoek van de Holland...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 met Felix Meerders. Goedemorgen.nl. Als u me bekijkt via de site, dan ziet u me wat glanzen. Dat is factor 5. Want ook in zo'n herfstzonnetje kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Omdat het zondag wereldvoedseldag is... sta ik stil bij de honger in de wereld. Geeft u nog wel eens geld aan hulporganisaties? Helpen foto's van stervende kindjes daarbij? Of denkt u, het helpt toch helemaal geen zier... en laten ze in Afrika gewoon maar zelf uitzoeken? Ik ga daar dieper op in zometeen... met econoom en cultuurhistoricus Marcia Luiten. Koekjes, bakolie, zeep, chips, ijsjes, shampoo. Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit wel palmolie in. En de productie van palmolie gaat veelal ten koste van het tropisch regenwoud. Gelukkig is er ook duurzame palmolie, te herkennen aan een keurmerk. Maar hoe betrouwbaar is dat keurmerk? Zembla zocht het uit. En morgen wordt de laatste wielerklassieker van het jaar gereden. De ronde van Lombardije, (il Lombardia. En dat is ook de titel van een documentaire die is gemaakt over die koers door de zanger Blautzoen. Een ode aan de Giro di Lombardia. Blijf aan het wiel en surf naar degids.fm. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher, druk bezig met het opschonen van de wallen... vindt dat misstanden in de prostitutie vaak ontkend worden. Hij zegt dat in Dagblad Trouw. De nieuwe prostitutiewet moet nog door de Eerste Kamer. En als die wet niet leidt tot minder vrouwenhandel... dan moet Nederland een verbod op prostitutie overwegen. Al dus aan de telefoon met je Blaak van Stichting De Rode Draad. En dat is de Belangenorganisaties voor uh, Prostituees. Goedemorgen, mevrouw ja, Blaak. Ja, en uh, um, ik, ik spreek ook namens de vakbond voor prostituees. Ik noteer alles meteen hier. Helemaal geweldig. Nog meer? Nou, meer niet. Hm? Er wordt ik ook doel, te veel uh, gezwegen over vrouwenhandel en andere misstanden, zegt Ascher, En daarom wil hij, als die wet niet werkt, een verbod. Herkent u dat, dat er veel gezwegen wordt? Nou ja, kijk, je moet het zo zien dat uh, ambtenaren en ministers... die mogen ook geen verstand van prostitutie hebben. Want ze zouden eens kunnen denken van... oh, oh die heeft er te veel verstand van. Maar het beleid wat nu gevoerd wordt, is natuurlijk langzalig. Ik bedoel, uh, de gedwongen prostitutie uh, wordt gewoon niets aan gedaan. En uh, het enige wat als je er eigenlijk aan wil doen, en dat zegt hij dus ook zelf al, dat hij dus uh, het liefst heeft dat, dat prostitutie dus verboden wordt met als Zweden, vanuit het Zweeds model. Nou, en dat wordt een ramp. En de registratie, dat wordt een grotere ramp. Want, wacht uh, even, wacht even. De, uh, gedwongen prostitutie, er wordt niks aan gedaan. Wat zou er aan gedaan kunnen worden dan nu? Nou, kijk, wat zij dan hebben, wat hij in het verleden er heeft aan geprobeerd te doen, dat is ramen sluiten en een soort uh, uh, nulbeleid uitvoeren, ook op het platteland en zo, waar ze dus ook uh, ontzettend veel nulbeleid hebben. Ja, en dat jaagt de vrouwen dus gewoon uh, dus onder ondergronds. Uh, je, je zou er best wat aan kunnen doen, want wij gaan heel veel praten met die vrouwen. En heel vaak dan, uh, als een vrouw in zo'n situatie zit, dan kun je haar dus uh, uitpraten. Je kunt zorgen dat, dat ze de pooien gaat aangeven, Criminelen gaat aangeven. Maar er worden eigenlijk te weinig mensen ingezet om met de vrouwen te ja. praten en hulp te verlenen. Ja, precies. Want dat, dat zou veel meer moeten gebeuren. Dat, dat is beter dan de dan boel naar sluiten. Want dan kunnen reizen ook niet meer vinden. Dan weten we ook niet waar die vrouwen zitten. En Lodewijk, als je die vestigt zijn hoop nu op die nieuwe prostitutiewet, die onder andere regelt dat alle prostituees worden geregistreerd, zit u op te wachten? Wij zitten er absoluut niet op te wachten. Want wat gaat er nu straks gebeuren? Uh, alle buitenlandse vrouwen laten zich registreren. En de Nederlandse vrouwen gaan allemaal onder Om reden dat ze niet geregistreerd willen worden. Nou, dan Eigen heb buitenlandse... je in ieder geval iets, dan zijn die buitenlandse vrouwen geregistreerd. Ja, maar dan is het allemaal wel legaal. Dan, kan, dan kunnen die pooien hun gang gaan. Dan, dan, is het wel, dan, dan werkt, als dan staat ze bij de Kamer van Koophandel, dan, dan kan zij gewoon legaal hier werken. En Ook als ze wordt gedwongen. Is... Ja, juist. En dat heeft hij dus niet in de gaten, volgens mij. En je moet ook zo zien dat uh, vrouwen willen, uh, Nederlandse vrouwen willen niet geregistreerd worden. Want ze zijn al bij de Kamer van Koophouden, bij de belasting. Ze vinden het een stigma in de eerste plaats. In de tweede plaats, het internet is zo lekker als een mandje. Waar kom je terecht met je gegevens? Vandaag van morgen ligt alles op straat. Dus daar zijn ze ook heel bang voor. Kijk, en als die gedwongen vrouwen dan alles netjes voor elkaar hebben, ja, dan werk je daar wel mee. En nou gaat Lodewijk als je nog een stap verder, als blijkt dat die nieuwe wet die nog door de Eerste Kamer wordt niet werkt tegen vrouwenhandel, dan wil hij dat er serieus gekeken wordt naar een verbod op prostitutie. In Zweden werkt dat ook, zegt hij. Nou, in Zweden werkt het absoluut niet, want uh, wij gaan wel eens naar congres in Zweden en er zijn ontzettend veel prostituees. En uh, ze werken daar best wel en het gaat allemaal ondergronds en anders. En uh, gewoon een hele linkerzoek, want als je ondergronds werkt en het is allemaal stiekem, dan krijg je allemaal te maken met mensen die dus jou wel even zullen helpen. Dan ben je veel chantabeler. Dus dat werkt helemaal niet in Zweden, dat lijkt maar zo voor het oog van het volk. Dus de enige oplossing is, zegt u, meer mensen inzetten... om met vrouwen te praten, buitenlandse vrouwen te praten... Eh, me, eh, misschien ook wel vrouwen uit Nederland... die eh, ja, mogelijk door vrouwenhandel hier aan het werk zijn als prostituee. En dan kom je er wel ja. achter. Ja, dat is het beste. want Hij, hij zegt dat wel. Van, er zijn heel veel gedrongen vrouwen. Er zijn gedrongen vrouwen. Dat klopt, maar er zijn ook Hongaarse vrouwen die gewoon voor zichzelf hier werken. Die zijn er ook. Maar ik bedoel, inderdaad, als je er wat aan wil doen... ga dan, ga dan, ga dan met z'n allen op af en, en, en ga er dan ook echt iets aan doen. Maar ga niet de boel sluiten en de wet veranderen. Want het helpt helemaal niks. Met de, de blaak van de Stichting De Rode Draad... Een belangrijke organisatie voor prostituees, en van de vakbond. Hartelijk dank. Oké, okay, dag. Het zit in shampoo, in pizza's, in koekjes en in margarine. Dan heb ik het over palmolie. Vanavond het onderwerp in Zembla. Palmolie wordt vooral geproduceerd in Indonesië en Maleisië. Daar wordt het regenwoud gekapt om plaats te maken voor enorme palmolieplantages. En machtige producenten verdrijven de bevolking op die manier van hun land. In Maleisië deed Zembla-programmamaker Sander Rietveld onderzoek naar misstanden op die plantages. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Onder welke omstandigheden werken mensen daar dan? Nou, wat wij hebben gedaan, wij, uh, wij zijn naar Sarawak gegaan. Dat is een deelstaat van Maleisië. En we zijn naar een plantage gegaan van de grootste leverancier van palmolie aan Nederland. En wat wij daar aantroffen, dat is eigenlijk een hele rits van mensenrechten schendingen, kun je zeggen. Om te beginnen uh, is het land waar die plantage op staat gestolen van de lokale bevolking. Dat gebeurt 1, 2, 3 gewoon ja, Dat gebeurt eigenlijk 1, 2, 3. Tot nu toe is er ook helemaal geen schadevergoeding voor betaald. Dat is, uh, dit, dit conflict speelt al 13 jaar. Uh, de bevolking is naar de rechter gegaan. Heeft, die, heeft het bedrijf voor de rechter gesleept. En het hoge rechtshof in Maleisië heeft gezegd... deze plantage is illegaal. Uh, dat bedrijf mag daar eigenlijk helemaal niet zijn. En toch gaat het bedrijf, gaat het bedrijf door? Niet, ja, het bedrijf gaat daar niet weg. En wij vroegen ons af, hoe kan dat nou eigenlijk... En uh, wat je ziet in uh, Maleisië in uh, Sarawak... is uh, dit soort bedrijven werkt daar samen met de, uh, uh, de overheid van Sarawak. En die is ontzettend corrupt. Dat is daar ook algemeen bekend. Hè, de minister-president van Sarawak die verdient miljarden... Met het uitgeven van vergunningen aan dit soort bedrijven. En deze plantage bijvoorbeeld is een samenwerkingsverband van die overheid uh, met, met, uh, met het plantagebedrijf. En nemen die producenten van die palmolie het nou met het milieu of juist niet? Nou ja, wat wel bekend is natuurlijk, is dat er enorme hoeveelheden oerwoud worden gekapt. Wat wat minder bekend is, is dat dit soort bedrijven heel veel pesticiden en kunstmest gebruiken. En dat komt volgens de bewoners in hun drinkwater terecht. De vissen waar ze van leven, die gaan dood. Um, tot voor kort, in ieder geval, werd door dit bedrijf, IOI, de grootste leverancier van palmolie aan Nederland, werd het middel paraquat gebruikt. Dat is in Nederland verboden omdat het ontzettend giftig is. Nou, volgens oud-werknemers van de plantage, die wij hebben gesproken... gaf IOI geen beschermende middelen als mondkapjes en dergelijke. Mensen werden ziek en IOI weigert nu... Uh, de schadevergoeding voor hun gezondheidskosten bijvoorbeeld te betalen. Dat komt er ook nog bovenop. De, nou, is dat toch een keurmerk voor de goede palmolie? Ja, dat klopt. Er is de ronde tafel voor duurzame palmolie. Die stellen allerlei eisen aan palmolieproducenten. Je mag geen oerwoud kappen, je mag de lokale bevolking niet verdrijven... geen verboden middelen gebruiken. En plantages worden daarop ook gekeurd. Als alles in orde is, krijgen ze een certificaat. Zo weet de voedselfabrikant dan bijvoorbeeld... ik gebruik geen foute palmolie. En wat absoluut niet de bedoeling is... is dat je één plantage laat goedkeuren... en op de rest alle regels aan je lapt. Uh, dat, dat gebeurt lijkt, ook. Dat lijkt hier dus wel degelijk aan het geval, ja, het geval dus te zijn. Het geval, welke partijen zijn betrokken bij dat keurmerk eigenlijk? Nou, om te beginnen alle grote palmolieproducenten. Uh, dit bedrijf IOI is ook lid van het keurmerk. Uh, maar levensmiddelfabrikanten Unilever dat is de grootste afnemer van palmolie ter wereld. Uh, en milieuclubs, uh, en ontwikkelingsorganisaties, het Wereld Natuurfonds zit erin. Oxfam Novib zit er ook in. En nou zegt Unilever duurzaam en verantwoord ondernemen heel belangrijk te vinden. Weet Unilever van die misstanden die je hebt genoteerd in Maleisië? Ja, want de bevolking heeft dat al aanhanger gemaakt bij het keurmerk in 2009. Wij spraken met een directeur van Unilever die zelf ook voorzitter is van het keurmerk. En we vroegen hem of het keurmerk IOI gaat veroordelen. Wat je goed moet beseffen is dat dit, dit is niet één casus is waar dingen fout zijn. Er zijn 5.000 gevallen van conflicten rondom landeigendom onder de rechter op dit moment in, in Indonesië. Simpelweg zeggen van dit is een verkeerde situatie, dit is een schuldige. Dat verandert het, het systeem niet en dan zijn er nog 4.999 anderen om te gaan. Dat was? Dit was meneer Vis, uh, uh, Jan Kees Fish. en hij is voorzitter ook van het palmoliekeurwerk. En eigenlijk weigert hij IOI AI hard te veroordelen. Unilever is betrokken bij dat keurmerk eh, om een beter imago eigenlijk eh, te creëren en om meer producten te verkopen die dan goed moeten zijn. Maar wat heeft een goede doelenorganisatie als Oxfam Novib erin te zoeken? Nou kijk, Oxfam Novib stelt zich ten doel om mensen in uh, armoede te helpen. Uh, om hun situatie te verbeteren. En zij willen hiermee eigenlijk bedrijven dwingen om eerlijke palmolie te maken. Dus dat zijn hele goede bedoelingen. Zij nemen in dit keurmerk een heel prominente plek in. Ze zitten in het bestuur. En hun taak is om alle klachten af te handelen uh, die binnenkomen uh, als bedrijven het keurmerk uh, overtreden. Maar daarmee komen ze in een soort spagaat terecht. Uh, want ze moeten samenwerken met dezelfde bedrijven. En dat maakt het voor Oxfam ontzettend lastig. En hoe reageert Oxfam Novib op de praktijken van die palmolieproducent IOI? Ja, dat is, het, dat is eigenlijk het gekke. Eh, Oxfam weigert eh, IOI eh, keihard te veroordelen. Ze zijn hier al heel lang van op de hoogte, maar pas onlangs hebben ze ervoor gezorgd... dat het dorp en het bedrijf gaan onderhandelen over een oplossing. En wij hebben interne correspondentie eh, in de uitzending, laten we dat ook zien... van het keurmerk van Oxfam Novib eigenlijk aan het palmoliebedrijf. En daarin staat dat ze voorlopig althans, geen harde sancties uh, gaan opleggen. Nou, dit conflict speelt al 13 jaar, dus dat is eigenlijk heel bizar. Heb je een reactie gevraagd aan Oxfam Novi? Ja, Oxfam zegt in de uitzending uh, vertrouwen te hebben uh, in het bedrijf. IOI is een van de bedrijven die dus vanuit zichzelf... Hè, met andere bedrijven heeft gezegd... dit kan zo niet langer, dit moet beter. Menen ze dat ook echt? Ja, daar ben ik van overtuigd. En dat laten ze ook zien. Nou ja, dat Oxfam, of dat IOI echt zijn best doet om eerlijke palmolie te maken... daar is de lokale bevolking het helemaal niet mee eens. Zij vinden dat IOI overduidelijk de regels van het keurmerk overtreedt... en de rechten van de bevolking blijft schenden. Of course, that is not true. Definitely not true. Yeah, yeah I mean, what they have been saying... is really contradicting what is happening on the ground. The discrimination and violation of right... En harassment is still ongoing on the ground. How can they claim that they are green? No, they cannot be. Dit was een mensenrechtenactivist. Ja, dit was een mensenrechtenactivist die ook in de uitzending zit. Ja. En waarom wordt het bedrijf niet uit het keurmerk gegooid dan? Ja, dat hebben we ook gevraagd aan uh, Unilever, aan Oxfam Novib. En eigenlijk komt het erop neer, ze willen IOI er per se bij houden. Dat is een van de allergrootste palmolieproducenten, die kunnen ze niet missen. En, en dat is een beetje speculatie, maar ik denk zelf, IOI is oprichter en medebestuurslid van het keurmerk. Ja, dat is zo'n belangrijke speler. Die kun je gewoon niet eruit gooien. En ondertussen zit de bevolking van Maleisië in de ellende. Zien zij nog toekomst voor zichzelf? Nou, eigenlijk zien ze het somber in. Ze willen zelf geen schadevergoeding, maar hun land terug. Want anders ja, hebben ze een zak geld. Maar uh, de generaties die komen, die hebben daar verder niks aan. En een van hen doet aan het eind van de uitzending ook een indringende oproep. Als jullie onze palmolie blijven kopen... dan help je de overheid van Sarawak om ons land te stelen... en ons voortbestaan te bedreigen. Van mijn hart wil uh, ik jullie alle to dat all uh, really help the helpen uh, in Sarawak if you are still consuming our oil pump, uh, you are actually onze with our government you know? trying to rob our land trying to trying to take our life. trying to you know, displace us from our boundaries you have to think twice, uh, our pump from, uh, especially de aflevering over palmolie is vanavond te zien om tien voor half tien op Nederland 2 Sander Veld van Zembla hartelijk dank. dank je wel.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 Dit spotje werd ons deze zomer gevraagd om geld over te maken... vanwege de hongersnood in de horen van Afrika. De tekst werd in het televisiespotje geladeerd... met beelden van uitgemergelde kinderen, zielige moeders... en, ja, zeg maar, wanhopige mensen. En zondag is het Wereldvoedseldag. En ook hierbij staat voedselhulp aan Afrika Centraal. Zijn we nog te porren voor donaties aan arme landen... en helpen beelden van hongerige kindertjes daarbij? Marcia Luijten is mijn gast vanochtend... Mevrouw Luiten, goedemorgen. Hallo. Ze is journalist, publiceert veel over Afrika. Geven we nog geld naar spotjes van zielige, hongerige kindertjes? Ja, absoluut. Heel graag, toch? Dat gebeurt nog. Zeker vijf. Met 20... net zoveel enthousiasme als, uh, als andere keren. Nou, er is 25 miljoen opgehaald voor uh, deze actie voor de Hoorn van Afrika. En dat is helemaal niet slecht voor zo'n grote landelijke actie. Ik heb het idee dat het achteruit gaat, de bijdrage van de, van de mensen, omdat ze een beetje zat zijn. Ze hebben het wel gezien, of niet? Ik weet niet of ze het gezien hebben, kijk deze beelden van die uitgemergelde hongerige kindjes um, maken op iedereen natuurlijk een hele grote indruk. En um, dat, dat neigt dus ook, dat wekt de neiging uh, tot geven, mensen geven dus ook. Blijkt tegelijkertijd dat um, uh, een groot deel van de Nederlanders ook niets had gegeven. Hoor. Die hulpactie was twee weken bezig en toen had 83% van de Nederlanders niets gegeven. En zij ook niet te zullen gaan geven omdat ze bang zijn dat het geld niet goed terecht komt. En hebben ze daar gelijk in? Voor een deel wel en voor een deel niet. Kijk, als je zegt we zijn bang dat het geld niet goed terechtkomt... dan um, zit daarin de veronderstelling dat de hulporganisaties... Uh, dat geld voor een deel uh, aan hun eigen organisatie besteden... of niet goed besteden. Het wordt strijkstok wordt dan steeds gebruikt. Um, uh, maar... En in het geval van die Hoorn van Afrika-actie weet ik niet of dat aan de hand is. Daar hebben we nog helemaal geen beeld van. Er is geen enkele reden om dat aan te nemen. Wat wel aan de hand is met deze actie, is dat het heel moeilijk is... om het geld, om de, het geld en dus het voedsel te krijgen bij die uitgemergelde kindjes die je op de foto's ziet. Um, en dat is, um, daar kunnen die hulporganisaties niet zo gek veel aan doen. Ze komen er niet in, ze komen het land niet in, ze komen in Precies. de gebieden niet waar de ergste hongersnood is. Precies. De, die ergste, de, het ergste leed, dus die hele uitgemergelde kindjes, die zitten in gebieden die door Al-Shabaab volledig worden afgesloten. En dat is natuurlijk het allergrootste drama. En dat is de groepering die echt zeg maar, oorlog voert daar in dat, dat gebied? Precies. En nou ja, waarom wordt natuurlijk die actie voorgesteld als droogte in de Hoorn van Afrika? Dat is omdat droogte en uitgemergelde kindjes mensen wel um, aanzetten tot geven en terecht, want er is natuurlijk niks verschrikkelijker dan stervende kinderen. Het enige gevaar dat daar natuurlijk in schuilt, is dat op een gegeven moment uh, iemand kan gaan roepen, uh, NRC kopte al uh, in een groot stuk, dat het gevaar bestaat dat iemand kan gaan roepen ja, maar het geld komt helemaal niet terecht waar het nodig is, waarmee onmiddellijk het wantrouwen dat toch al groeit, en ik zeg niet dat dat terecht is, maar dat dat wantrouwen enorm uh, toeneemt. Dus de fout die hier wordt gemaakt is iets voor te stellen als: uh, het is droogte in de Hoorn. En dat is de enige oorzaak. Er is wel droogte, maar er is ook oorlog. Maar een oorlog, dat werft niet lekker. En daarmee loop je natuurlijk het gevaar dat uiteindelijk het beeld bestaat. dat die hulporganisaties je uh, een verkeerd beeld voorspiegelen. En dat misschien zelfs te kwade trouw zouden doen. Terwijl daar helemaal geen sprake van is. Nee, NRC deed nog iets op de voorpagina. Een heel groot artikel: 14 redenen om niet te geven. En er kwamen die redenen onder andere: hongersnood is het resultaat van falend beleid. Voedselhulp stimuleren. Corruptie. Ethiopië heeft honderden miljoenen hectare vruchtbare landbouwgrond verkocht aan buitenlandse investeerders. Voedselhulp is zo verslavend als heroïne. En noem maar op. En ja. noem maar op. Ja. Een cynisch stuk, met wel aan het eind om toch te een oproep om toch te geven. Ja, ja, het Wat was vond een... je daarvan? Um, ik had er echt. Nou, dubbele gevoelens is te zwak uitgedrukt. Ik vond het eigenlijk heel. Uh, heel pijnlijk. Kijk, al die redenen om niet te geven, in al die redenen, daar zit wel een kern van waarheid in. Um, en uiteindelijk zo, was ook de bedoeling van deze NRC-redacteur, was om, de, om uiteindelijk de lezer zover te krijgen om wel te geven. Want wat was zijn slotregel? Zijn slotregel was... Um, aan al die veertien goede redenen om niet te geven... kan uh, de hongerige, de, de uitgehongerde, kan daar niets aan doen. Ergo, u moet wel geven. Maar toen ik het las, dacht ik, daarmee schiet je totaal je doel voorbij. Want um, al die veertien redenen om niet te geven... keihard en soms inderdaad cynisch opgesteld... Hè, dat uh, hulp, hulp is zo verslavend als heroïne. Nou, ik denk dat als je bij um, reden nummer elf bent... dat je al afhaakt en denkt, nou, dat was het dan. En mijn portemonnee blijft voortaan dicht. Maar hulp is inderdaad verslavend. Sommige hulp is verslavend, dat klopt. En dan moeten we, dan moeten we zeg ik, ik, bedoel, ik ben een journalist... maar dan moeten wij als het Westen moeten daar een scherp oog voor hebben. Maar noodhulp in gebieden waar inderdaad eh, mensen... met miljoenen worden bedreigd door hongersnood... Die noodhulp is noodzakelijk en, en ik vind dat we daar ook een morele plicht hebben om die hulp te geven. En als die hulp maar niet structureel wordt, want het is natuurlijk pas zodra noodhulp structureel wordt, ga je een grens over waarmee er allerlei nou ja noem het perverse effecten optreden en dan wordt hulp verslavend inderdaad. En zouden dan ontwikkelingsorganisaties uh, een betere voorstelling van, van zaken moeten geven om meer vertrouwen te kunnen wekken? Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is. Kijk, nu maakten die hulporganisaties zichzelf, zichzelf kwetsbaar voor het verwijt. Jullie hebben ons al dan niet willens en wetens, een verkeerd beeld, beeld voor gespiegeld. Die hulporganisaties hadden, zodra die actie natuurlijk um, geld opleverde... en ze begonnen dat geld te besteden in de Horn van Afrika... hadden hulporganisaties moeten communiceren. Beste mensen... Het is voor ons bijna onmogelijk om op die meest um, uh, problematische gebieden te komen. Om, we, we riskeren ons leven bijna. We doen alles wat mogelijk is, maar het is afgesloten... door gewoon een militaire uh, criminele bende uh, als Shabab. Kijk, dan maak je jezelf onkwetsbaar voor dat verwijt. En er is natuurlijk een heel groot verschil tussen noodhulp... en allerlei andere ontwikkelingshulp die gegeven wordt. Hey, ja, het is een heel groot verschil. En je dat hebt hebben mensen en... dat door. Vaak niet. Hè. Als je kijkt naar het debat over ontwikkelingssamenwerking... wordt alles vaak op één hoop gegooid. En noodhulp en structurele ontwikkelingshulp... zijn natuurlijk twee totaal verschillende verhalen. Al houden ze natuurlijk wel verband met elkaar. Ik bedoel, het feit dat die crisis in de Hoorn van Afrika... nu zo uit de hand is gelopen... heeft alles te maken met inderdaad structurele oorzaken. En? met eh, instituties uit het westen. Die hebben aangedrongen op een open markt en meer van dat soort zaken. Ja. En de landbouw hebben verwaarloosd, lees ik in uw stuk in NRC. Ja, nou kijk, um, uh, een van de factoren is inderdaad... dat de landbouwontwikkeling in Afrika helemaal in slop is geraakt. En dat is gebeurd nadat in de jaren 80 en 90... Uh, het IMF en de Wereldbank en daarna alle uh, ontwikkelingspartners... Uh, alle donoren, hebben aangedrongen op ja, liberalisering, privatisering. Uh, Afrikaanse overheden moesten zo klein... Worden. En daarbij is het investeren in landbouw is totaal verloren gegaan. Vroeger vertrouwden we ontwikkelingsorganisaties op een blauwe ogen. En nu moeten ze bewijzen dat het geld goed besteed wordt. Is dat terecht? Um, ja, voor een deel natuurlijk wel. Het is een maatschappelijke en politieke trend die ook, uh, waar je niet omheen kan. Um, tegelijkertijd wordt vaak vergeten, vind ik, dat ontwikkelingshulp geven... een van de, de moeilijkste takken van sport is. Doe alles komt er samen. Het is politiek, economisch, cultureel, sociologisch. Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Als je kijkt naar de verantwoordingseisen... ten aanzien van de besteding van ontwikkelingsgeld... zijn die vaak veel strenger en veel, um, liggen die eisen veel hoger... dan wanneer in Nederland geld wordt besteed aan uh, allerlei sociale projecten... of. Uh, weet ik wat voor um, maatschappelijke uh, projecten, waar de verantwoordingseis veel geringer is. Dus de eis, en de, de, de eis ten aanzien van ontwikkelingshulp ligt is ook heel groot, ook terecht, maar we moeten niet doen alsof daar een sector is waar het zo, een soort van duisterzwart gat is waar dat geld in verdwijnt, want dat is totaal niet zo. Het is gewoon een kwestie van lange adem, ontwikkelingshulp. Dat absoluut, je hebt uithoudingsvermogen nodig. En heel lang al, kennelijk, sinds de Tweede Wereldoorlog al. Ja, dat is waar, ja. Maar lukt het een beetje om transparant te zijn? Want het is een, dat is een gevestigd woord hè, tegenwoordig... In, uh, in de industrie van ontwikkelingssamenwerking. Je moet transparant zijn. Gaat dat lukken? Lukt dat? Ja, kijk, voor een deel lukt dat. Je moet je ook afvragen wat voor transparantie nou effectief is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft net... Um, in een soort van onleesbaar telefoonboek... alle data die ze hebben um, uh, op uh, online gezet. En ik denk dat als je dat doet... om te proberen het vertrouwen van de burger terug te winnen... dat je dan op het verkeerde spoor zit. Neemt neem niet weg dat uh, geeks en, uh, en ICT-freaks... van alles met die open data kunnen. Maar negen van de tien burgers kunnen er niets mee. Dus ik denk dat je dan um, uh, je doel voorbij schiet. Mooie zin vond ik. Het bastion van ontwikkelingshulp ligt onder vuur... maar de verdedigingsstrategie ontbeert de hand van een generaal. Ja. Wie wordt die generaal? Nou, idealiter zou het ministerie van Buitenlandse Zaken dat moeten zijn. Marcia Later, hartelijk dank. Econoom en cultuurhistoricus en daarbij journalist en heel vaak in Afrika geweest. Hoe ziet de webwereld van Wouter Klootwijk eruit? En wat heeft zanger Blautsoen met de ronde van Lombardije? Na het nieuws met Dorot Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. Als een ambtenaar weigert homo's te trouwen, hoeft hij of zij niet te worden ontslagen. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief van die strekking. In elke gemeente moeten homo's kunnen trouwen en verder wil het kabinet zich niet met de kwestie bemoeien. Bij een ontslag, omdat een ambtenaar geen homo's wil trouwen, moet uiteindelijk de rechter maar daarover beslissen, staat in de brief.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 En Unilever neemt de Russische cosmetica-producent Kalina over. Daarmee is 390 miljoen euro gemoeid. Kalina is in Rusland de grootste producent in persoonlijke verzorging. Bij bedrijf werken 1900 mensen. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB verkeersinformatie Er staan files op de A13 richting Rotterdam. Verknopen het Kleinpolderplein 3 kilometer. Dat komt door de file op de A20 richting Hoek van Holland. Dus het plein en Rotterdam Centrum staat 4 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A20 richting Gouda staat voor knooppunt Gouwe 2 kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders, De tijdgeest. Simone Wijmans blogt over sociale media en internet. Zijn televisieprogramma De Wilde Keuken heeft sinds kort een eigen smartphone-app. En straks vertelt culinaire journalist Wouter Klootwijk hoe zijn webwereld eruit ziet. Eerst... Durf te vragen. Langzaal leven, langzaal... Eerder deze week werd gezongen voor de mensen achter Durf te vragen. Een organisatie die precies vijf jaar geleden begon met het geven van workshops. Workshops waarin mensen met een vraag en mensen met antwoorden op die vragen... bij elkaar worden gebracht. De organisatie zit ook op Twitter en bedacht de populaire hashtag Durf te vragen. Dat vertelt Niels Roemer van Durf te vragen. Ik denk dat we in Nederland te maken hebben met een waanzinnige overvloed in plaats van tekort. Alleen we laten het op de verkeerde plek onbenut liggen. Dus er zijn heel veel mensen die best nog wel eventjes een uurtje met je mee willen denken hoe jij nou je website in de lucht krijgt, hoe je een logo krijgt, waar een bedrijfsruimte leeg staat die je kan gebruiken. Maar die overvloed die konden we tot nog toe maar met moeite aanboren. En met name Twitter heeft er ontzettend bij geholpen van jeetje, als ik dus ergens een vraag stel, dan gaan vreemden die dat gewoon over hebben en die geen buikpijn hebben als ze het weggeven... die gaan me helpen. Nou, Volgens mij is dat het antwoord op onze hele nou ja, crisis op dit moment. En sinds deze week is er ook een boek over het fenomeen. Met als titel Durf te vragen. De kracht van sociale overwaarden. Nou, eerst leggen we uit wat er op dit moment aan, aan de hand is. Dus dat mensen met zichzelf hebben afgesproken... ik moet het in mijn eentje oplossen en dat dat niet waar is. En vervolgens geven we een soort van handvat van... Wat moet je dan doen om al die hulp en al die sociale overwaarden te mobiliseren om, om datgene wat jij voor elkaar wilt krijgen makkelijker te laten lukken? En we sluiten af met een aantal pagina's vol met de coolste tips, netwerken en boeken die wij zelf maar konden bedenken. Waarvan we denken, ja je moet echt weten dat dit bestaat. Want ja, je ontneemt jezelf gewoon een kans als je dat niet weet. Uh, nou, startend ondernemers die denken, hoe kom ik aan meer klanten? Die moeten zich in ieder geval abonneren op de nieuwsbrief, gratis nieuwsbrief van getclientsnow.nl. Ja, dat is gratis en er staat zoveel waardevols in. Dat moet je gewoon doen. Ook buiten Nederland wordt Durf de Vragen gebruikt. In, uh, op dit moment zijn er Durf vragenbegeleiders opgeleid in Estland, waar die schoonmaakcampagne is geweest. He, ze hebben Estland, het hele land, schoongemaakt in vijf uur tijd. Dat was wel een cool verhaal. Dus we dachten, die gasten moeten ook Durf de Vragen leren. En in België hebben we een Durf vragenbegeleider. En we zijn inmiddels in Oeganda uh, geweest om Durf de Vragen te geven en in Duitsland. Dus het, uh, ja, onze droom is om dit over de hele wereld uit te smeren. Tijdgeest, de webwereld van Wouter Klootwijk. En ik ben uh, per dag ongeveer uh, vijf uur wel op het internet uh, actief. En dat zeven dagen in de week. Behalve als ik op reis ben. Reizen is bevrijden van internet. Men kent jou natuurlijk vooral als culinair journalist. Ben je online ook veel met voeding bezig? Ja, ik, ik bezoek honderden uh, nieuwssites. Ik kijk uh, niet zoveel, moet ik zeggen, naar culinaire sites... maar elke week kijk ik even wat uh, Nick Trachet... dat is een culinair publicist in Brussel... wat die op de website van uh, Brussel Nieuws zet. Die is, elke week schrijft hij een, stuk, een culinair stukje. En dat is eigenlijk altijd oh. waanzinnig goed. Dat is naar mijn smaak de beste culinaire publicist van de lage landen. Hij kan, hij, hij kan over zout schrijven, hij schrijft over, over uh, vlees... hij schrijft over opvattingen. En uh, altijd opnieuw, elke week weet hij mij iets te leren. Dat, is, uh, dat vind ik echt fantastisch. En wat zijn dan nog je andere favorieten? Je zei honderden. Ik heb er ja, nu één goede gehoord. Oh ja, Het zijn nieuwssites. Ik, ik, ik kijk naar alle, bijna alle Nederlandse nieuwsites elke dag. Maar wat ik ook elke week doe, op dinsdagochtend al, uh, zit ik al uh, te trillen op mijn stoel. Uh, dan zoek ik de website op van NRC Next, het kind van de N van NRC Handelsblad. En dan schrijft uh, hoofdredacteur Rob Wijnberg zijn uh, wekelijkse column. En echt waar, Rob Wijnberg, dat is echt naar mijn smaak... op dit moment de beste Nederlandse columnist denkbaar. En het is een fantastische opvolger van uh, Jan Blokker. Wat, wat maakt hem zo sterk, vind jij? Hij heeft een heel goed geheugen. Hij rekent dingen na. Hij, hij laat het niet bij, uh, bij uh, beweringen. Hij heeft ook eigenlijk, laat ook nauwelijks zijn mening merken. Je, de, je voelt ergens dat hij er wel iets van vindt... maar hij heeft een fantastische aanpak om een onderwerp uh, te belichten... zodat ik zelf uh, mijn mening kan vormen. En ik lag me soms kapot... En ben jij een YouTube-kijker? Niet echt, nee, nee. Ik ben niet een... Het gebeurt me wel eens dat, uh, vooral als we op reis zijn... Uh, dat uh, mijn uh, collega en compaan Joost Engelbers me in de hotelkamer filmpjes laat zien. En uh, hij had me er eentje laten zien waar ik zo verschrikkelijk van genoten heb. Dat was een uh, filmpje van een paar Belgische... Uh, uh, ik noem het maar journalisten. Echt, uh, die, hadden een, een, uh, die hadden een container uh, voor, ergens voor een ingang van een onderneming in, te, in, in, in uh, mobiele telefoons gezet. En in die container hadden ze een studio ingericht en een telefooncentrale. En uh, die gingen eigenlijk doen wat de helpdienst van die uh, mobiele telefoononderneming altijd met mensen doet. Dus uh, afschepen. Uh, ik bel dat wij in een container voor de ingang staan hebben van bij jullie. Excuseer, met wie spreek ik alstublieft? Security van Mobistar. Security van Mobistar, ja? Ja. En kan u probleem nog een container hadden, van de van Bureaucontainer, bureaucontainers, dat zijn ja. jullie denk ik. Ja. Die staat op ons gelegen voor de ingang. Momentje hoor, ik, uh, ik ga dat even noteren hoor. S uh, ja, ze, ze, ze, ze bedreven satire zonder, zonder dat het dat was. Het was nou, het was gewoon echt. Het was, ik, ik heb daar zo van genoten en toen dacht ik. Die Belgen die kunnen televisie maken. Ja, die vind ik nu terug in onze gegevens hoor. En uh, hoe lang bent u al klant? Maar ik, maar, ik ben geen klant. Het, wij, hier is een gebouw. Nee. Ja, een geweldig filmpje. En wilt u het helemaal zien? Kijk dan op de website onder het kopje tijdgeest. Alle genoemde links vindt u daar trouwens ook op terug. Het is een van de grote klassiekers. Als wielrenner wil ik daar deel van uitmaken. Het is de laatste koers van het jaar... De sfeer is eigenlijk heel, heel, heel bijzonder, heel speciaal. Bij de start al, al die de tifo's die, uh, die hun helden van het afgelopen jaar uh, komen aanbidden. Een andere die koers liever in Frankrijk, ik koers liever in Italië. Ja. Wanneer de herfst begint te bladeren vallen en de dagen korter worden... dan komt er ook een eind aan het wielerseizoen. En traditiegetrouw gebeurt dat met de Ronde van Lombardije. Nog 241 kilometer wordt er morgen gekoerst in Noord-Italië... voordat de renners beginnen aan een winterslaap. Volgens kennis is het een van de mooiste en zwaarste klassiekers. En zanger en wielerliefhebber Johannes Sigmund verbeelde zijn liefde voor de koers in een documentaire... die vanavond is te zien op Holland-Doc, Il Lombardia. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Johannes, of moet ik zeggen blauwtzoen? Ja, het is mij om het even. Mijn echte naam is Johannes Sigmund. ja. Wat, wat is het geheim van de Ronde van Lombardije? Nou, ik denk het geheim is um, voor een deel dat het kan de zwaarste is van het jaar. Dat die aan het eind van het seizoen is. En um, ja, volgens mij het mooiste decor ook waar je in kunt fietsen in tijdens een eendags klassieker... Um, dat, ja, en daarbij komt dat, dat, dat fantastische herfstlicht... wat je dan rond het komen meer hebt. Dat maakt het wel heel speciaal. Hij is voor het laatste hè, aan het eind van het seizoen dit jaar. Want... Ja, het is ongelooflijk. 29 september ja, wordt hij volgend jaar verreden. En dan is de ronde van Peking de slotkoers. Ja, goed. Dat is, uh, dat is uh, commercie, hè. Dat uh, is wel heel erg jammer. Ik ben wel heel erg blij dat hij... Die volgend jaar wel gewoon nog in de herfst plaatsvindt... eind september, dan is het daar ook al herfst, net als hier. <laughs> um, maar dat het niet meer de laatste is, is wel jammer, ja. En hij um, onderscheidt zich juist met die herfstkleuren... van Luik-Bastenake-Luik uh, luik of uh, de klassieke <laughs> San Sebastian? Zeker. Aan de andere kant is het... de fietssport wordt in Italië sowieso op een andere manier beleefd... dan in de rest van Europa. In Spanje is misschien wel een beetje te vergelijken... maar het is zeker niet met, uh, met Luik te vergelijken. Ehm... Um, en dat heeft gewoon te maken met de hele manier waarop Italianen sport beleven. En de, uh, het chique wat daarbij hoort. En uh, je, sta, je staat daar ja, niet met je, met je laarzen in de modder zoals bij Parijs-Roubaix of zo. Maar uh, ja, de dames trekken de stilettos aan en de heren hun nette schoenen. Nee. En uh, de grappen gaat open, zeg maar. En je bent vijf jaar bezig geweest met een documentaire erover. Waarom zo lang? Nou, ik heb, we hebben, ik heb samen met Robert-Jan van Noort, de producent, we hebben ervoor gekozen om steeds maar met één camera uh, die kant op te gaan. Met één cameraman. En um, die, die koers is, na, na, ja, die is maar één dag. En we wilden wel echt de tijd hebben om gewoon de ziel van die ronde een beetje te, te vangen. En toen um, ja, zijn we in 2006 gestart. Ja, en dan kom je niet terug met een film na één dag draaien. Nee. <laughs> Uh, en, ja, en toen zijn we gewoon uh, blijven gaan. Elk jaar tot... tot uh, vorig jaar was de laatste keer dat we daar gefilmd hebben. En je, zie je zelf ook nog een beeld? Ben je de, de, de leidende uh, figuur? Ja? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Ik, uh, sta gewoon, als ik liedjes zing, sta ik op het podium. Maar als regisseur vind ik het wel lekker... om gewoon lekker achter de, achter de camera te staan. En wat is van maar. die bezoekjes aan Lombardije overgebleven in Lombardia? Wat zie je? Uh, nou, het is... Gek is, of gek. Het is, de film is eigenlijk gewoon een collage van, van sfeer en van... Um, het is geen spannend verhaal met een zinderend plot, Dat verklap ik alvast. Uh, het, het draait echt om, om de sfeer van die ronde. Het gevoel uh, van... Er zijn wel renners aan het woord. Uh, Karsten Kroon zit erin. Robert ja, Geesink. Ja. Uh, Jodero, uh, oud-winnaar die, die ooit de zwaarste editie won. Uh, en het is ja, zowel voor wielerliefhebbers als voor niet-wielerliefhebbers... een poging om het gevoel van die ronde wat, wat ik erbij heb om dat over te brengen. Jo de Roo heeft hem twee keer gewonnen. Hennie Kuiper dacht ik ook één keer. Maar ja. uh, verder spelen Nederlanders nauwelijks een rol van betekenis, toch? Uh, nou ja, kijk, Marco Bogert was natuurlijk jarenlang ontzettend uh, goed bezig daar. En mm -hmm. uh, heeft ook heel vaak top 10 gereden, vaak op het podium. De laatste keer dat wij er waren, zijn we eigenlijk gegaan... omdat ja, de film was min of meer af... Uh, ...zijn we toch gegaan omdat hem zou kunnen winnen. Hij, heeft, uh, ja, hij is alleen uh, toen niet gegaan, niet gestart omdat zijn vader in het ziekenhuis terecht kwam. En later ook overleed. Uh, maar goed, ja, je hoopt toch altijd dat er weer een Hollander daar op het hoogste tijdje staat. En wat voor dag wordt het morgen? Het wordt in ieder geval een ontzettend mooie herfstdag. En uh, ik heb het vermoeden dat we ook heel veel uh, Hollanders in de finale gaan zien. Ja, noem er eens ja, ja. uh, Bouke Mollema. Die zou nog iets kunnen presteren, ja. Uh, en dan heb je Wout Poels nog. Maar ja. ik weet niet of... Kijk, het is de laatste van het, van het jaar. Dus de Italianen willen daar altijd graag winnen. En de helft van het peloton heeft zoiets. Jongen, ik vind het wel goed. We stappen in het voorjaar wel weer op. En dan uh, zijn er nog een paar... Uh, Jongens die echt van die koers houden, die daar ook goed willen rijden. En daar is Mollema er wel een van. Ja, en dan refereer je aan zijn prestaties in, in de Ronde van Spanje. En hetzelfde geldt voor Wout Koers. Maar als je nou kijkt naar de winnaars... dan zijn het voornamelijk toch Italianen die daar gewonnen hebben. Het is een Italiaanse koers. Voor een deel wel. Aan de andere kant, alle... Ik bedoel, Merckx heeft er ook gewonnen. En, uh, uh, weet je dus, het is niet alleen Italië. Maar de meerderheid wel, dat klopt. En Philippe ja. Gilbert morgen weer als... Uh, als eerste over de meet, voor de derde keer achter elkaar eens, dan. Het zal wel eens leuk zijn als hij uh, een keer verliest. <lacht> uh, maar ik verwacht hem wel voor vooraan, zeker. Weet je welk liedje ik nou al de hele tijd in mijn hoofd heb? Nee. Nee? Nee. <lacht> Ach. Ja. Shout, shout, op jouw manier. Oh ja. Dankjewel, Blauwtsoen. Oké. Okay. Shout, shout.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 Shout, shout, knock yourself out. Gezongen door Johannes Sigmund, oftewel blauwt En de documentaire die Johannes maakte, Il Lombardia, met Robert-Jan van Noord... is vanavond om half tien te zien op Holland Doc. En is te koop op DVD. Dit was de vara toen... Want tijd tot tijd werk ik namelijk in het vaderarchief archief om na te gaan... of de geschiedenis zich herhaalt en verdraait. Dat is zo. De omroepen staan vandaag de dag voor een lastige klus... om namelijk meer leden te gaan winnen, om te kunnen voortbestaan. En dat geldt natuurlijk ook voor de vader. En op de traditionele familiefeesten... moest destijds de achterban een hart onder de riem worden gestoken. En dat gebeurde in de jaren na de oorlog... door vakbondsman en waarnemend voorzitter Klaas de Jonge. Er is tussen de arbeiders en de vader. Een saamhorigheid ontstaan die zonder voorbeeld is. Die verhouding zullen zij met kracht verdedigen tegen ieder die deze zou willen verstoren. De FARA heeft alles te danken aan de arbeiders die haar dragen. De arbeiders zullen alles ontvangen wat de FARA geven kan. Zo is ongeveer de ontwikkelingsgang van de FARA geweest. In 1925 opgericht als een vereniging van amateurs... ...heeft zij zich heel snel ontwikkeld tot een luisteraarsvereniging. De zendtijd echter werd aan de arbeiders van de varen onthouden. Smalen werd immers gezegd door onze tegenstanders... ...dat varen betekende van armoede rammelt alles. Daar was wel wat van aan, vrienden, in de beginjaren. Armoede is echter geen schande, het is alleen maar lastig. Schande is het voor hen... ...die moedwillig ons recht op zendtijd onthielden. Wij lieten dat niet op ons zitten. Wij hebben bewezen dat de fara ook betekende voor alle rode arbeiders. Door de mond van de fara sprak de stem van het socialisme. En wij hebben gevochten als leven om het recht meer zendtijd te krijgen. Wie herinnert zich niet, vooral van de ouderen, hoe wij gevochten hebben als leven... En wie herinneren zich niet de heerlijke vergaderingen waar de vlam van strijddurst uitsloeg? Onze strijd voor meerzendheid is met een volledig succes bekroond geworden. In 1930 werden wij gelijkgesteld met de andere omroepverenigingen. En ons ledental groeide en groeide tot ver boven de 100.000. Of juist gezegd tot 128.000. Gij weet nog dat cijfer wel. Toen werd onze Omroepvereniging pas in dienst gesteld van het werkende volk. Wij brachten de hoorspelen, ook met socialistische strekking. Wij brachten de muziek en zang, ook van de arbeiderskoren. Wij brachten lezingen op allerlei gebied. Wij maakten propaganda voor partij- en vakbeweging. Wij maakten de plannen van onze beweging bekend in het gehele land. Wij hielpen de vakbeweging bij het doorvoeren van haar eisen. Zover waren wij gevorderd tot de meidagen van 1940. Toen kwam er een boze vijand overal op de oostgrenzen van ons land. En in één slag werden onze onderdrukkers vernield, wat de arbeiders in jaren van moeizame strijd hadden opgebouwd. De vlam van de farao, echte vrienden, die was niet geblust. ...die nog smeulde in het verborgene woord. En de illegaliteit echter kwamen wij bijeen... ...om de plannen voor de toekomst te smeden. Wij waren gereed toen de bevrijding kwam. En direct zaten onze mensen in de studio te Hilversum. Wij zijn weer geworden de omroepvereniging... ...van het democratisch socialisme. Wij zijn weer wat we waren... De omroep van de grootste vakbeweging in Nederland. Wij zetten onze taak van de opvoeding van het gehele volk tot de democratische beginselen voort. Wij worden daarbij gedragen door de massa van de arbeiders in het NVV en de Partij van de Arbeid. Wij moeten de arbeiders leren kijken en luisteren naar alles wat er in de wereld gebeurt. Vrienden, wij hebben hiermee gezegd wat wij meenden op dit feest te moeten zeggen. Ik hoop dat gij de oproep zult verstaan van het hoofdstuur van de FARA om in de komende wijken te gaan werken aan de uitbreiding van ons leven ledental en aan de versterking van onze invloed. En wanneer wij dan het volgende jaar wederom te samenkomen dan zullen wij niet alleen deze duizenden, ik mag wel zeggen tienduizenden mensen zien maar dan zullen wij honderdduizenden in het midden van ons land die een hebben om uiting te geven van datgene wat er in de arbeiders op omroep en in het televisiegebied leeft. Vrienden, ik wens u dus een prettige en gezellige dag. En nu het spel kan beginnen. En zo werd het toch nog een feestelijke dag. Uit het archief, het vaderarchief, vakbondsman... en waarnemend voorzitter Klaas de Jonge, direct na de oorlog. De DeGids.fm Ik ga het hebben over auto's zonder socialistische strekking... met uh, Wim oude Wienink. Want ik las, Wim, het gemiddelde voertuiggewicht van nieuwe auto's... is vorig jaar verder gedaald. De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe diesel... Uh, daalde met zo'n 3.300 euro, euro. En er rijden steeds meer auto's met automaat rond in Nederland. En dat lees ik op een site van de BOVAG, uh, want die organisatie die presenteerde deze week de nieuwe mobiliteitscijfers van Nederland. Dat is een grote brei van getallen en woorden. En toen dacht ik, daar ga ik eens met jou over praten. Ja. Want die cijfers die kan iedereen zien natuurlijk, maar ja, dat, nou, dat zit dat erachter. Dat is het Het is, een, het is een, een boekwerkje van 70 pagina's, maar uh, je kan hem ook downloaden als je naar de sites van de BOVAG of van de rijvereniging gaat. En ja, met een beetje interesse in auto's uh, kom je toch al tot interessante gegevens die daar... Uh, want de hele geschiedenis daar... is erin terug te vinden. Alles is daarin terug te vinden, in cijfers natuurlijk. Uh, ja, in het, jaar, in het jaar 1900 reden er 200 auto's in Nederland... en sinds vorig jaar, of begin dit jaar eigenlijk, 8 miljoen. Uh, om, maar, om maar wat te noemen. Uh, maar ook dat... Uh, dat bijvoorbeeld het gewicht van auto's in 1990 uh, 920 kilo was gemiddeld... en door alle veiligheidsmaatregelen en luxe accessoires... is dat uh, 2005 gestegen naar 1300, ruim, de, uh, ruim 1100 kilo. En nu is er weer een curve naar beneden... Uh, dat ze weer onder de 1000 kilo zitten. En dat heeft weer voordeel voor het brandstofverbruik. En dan kun je verderop weer zien... wat het invloed op van het brandstofgebruik is verder uh, voor auto's. Enfin, het, is, het een heeft met het ander te maken. En de, de auto's is worden ook goedkoper, hè? De, ja, de auto's worden inderdaad goedkoper. De, in, 19, in 2007 kostte een kleine auto, de kleinste categorie, de kleinste minis... 9300 euro en nu nog 9156. Komt dat door de, door de crisis? Dat komt niet door de crisis, dat komt deels doordat de auto-industrie steeds meer concurreert met elkaar. Dus ze moeten steeds scherper worden met hun prijzen. Maar er zijn natuurlijk ook belastingvoordelen geweest de laatste jaren. En daar heeft de prijs van geprofiteerd, dus de consument. En het aantal veiligheidssystemen blijft maar stijgen... en het aantal verkeersdoden neemt af. Heeft dat enige relatie? Dat heeft enige relatie, niet alles. Het is natuurlijk ook zo dat, uh, dat uh, het wegennet steeds beter wordt. Dat uh, met verlichting breder, meer rijstroken, uh, overzichtelijker. Maar als het dan fout gaat, dan zijn de auto's die dan weer extra veiligheidsvoorzieningen bieden. En uh, dat heeft met elkaar te maken, maar het is niet alleen het gevolg daarvan. En er rijden steeds meer automatische auto's rond in Nederland. Ja, auto's met, wat, met CVT, was daar het voor? Uh, CVT, dat is de eenvoudige uitvoering, zoals inderdaad door uh, Huub van Doornen vroeger van DAF uitgevonden... Maar ook gewone automaten. Het, het was jarenlang zo, als je met een automaat reed... Ja, dan was je eigenlijk de automotor te rijden. Een oude lul, hè, uh, ja, je dan? Dat, dat heette wel zo, ja. Maar het uh, gaat nu hard. Dat is ook in vijf jaar tijd van 12... Eigenlijk van 11%, kwart, maar in 40%, Amerika 40 doen ze niet anders. Uh, in Amerika doen ze niet anders, maar het, uh, het is ook nog steeds goedkoper... voor die kleine auto's om een handgeschakelde versnellingsbak te maken. Dat is ook weer een kostenplaatje. En dan uh, wordt er ook gesproken over smartcards, uh, Volvo's en BMW's die kunnen remmen als er een obstakel op de weg is... Of als je voorligger in één keer remt. Ja, dat is, uh, dat is op het ogenblik... daar hebben we het eerder over gehad ook met BMW... die, die connectiviteit, uh, die communicatie tussen de auto's... en medeweggebruikers, andere auto's. Uh, iedere fabrikant is daarmee bezig... om daar interessante en nuttige toepassingen voor uh, te bedenken. En, en zitten er dan nieuwe ontwikkelingen in? De systemen eigenlijk niet... want iedereen werkt met dezelfde gps uh, en, en, en sensoren... en uh, camera's en radar. Maar uh, ja, je gaat... Kan verschillende functies moet je ontwikkelen. Ford heeft nu een functie ontwikkeld dat als een, een auto uh, plotseling moet remmen voor een bepaald obstakel dan geeft hij een signaal naar de achterliggende auto... die dan ook meteen kan gaan remmen. Uh, maar ook bijvoorbeeld op een onoverzichtelijk kruispunt. Uh, er komt een auto van rechts, die kan jij niet zien. Of er staat als je de hoek omgaat een auto net in een bocht. Die niet kan en zien. moeten die, auto's dan ook, die andere auto's dan ook die systemen ingebouwd hebben? Uh, die moeten in principe om mede te functioneren in dat hele spelletje... natuurlijk ook die systemen hebben. Maar tegelijkertijd moet het ook wel zo zijn... dat iemand die niet zo'n systeem heeft... niet in één keer aan alle kanten doodgedrukt wordt... door uh, auto's met allemaal sensoren die zichzelf beschermen. Kortom, heel wat werk werk aan de winkel nog. Veel werk aan de winkel, maar uh, we komen steeds een stapje dichter bij de veiligheid. Met mijn oude wening, graag tot volgende week. Ich bin ein Berliner. Ja, dat was een historische zin en die werd uitgesproken... door de Amerikaanse president John F. Kennedy. Bij een bezoek aan Berlijn in juni 1963... spreekt hij voor een publiek van zo'n 400.000 mensen... dat ene zinnetje uit dat geschiedenisboeken zal halen. Waarom? En waarom in het Duits? Op Canvas ziet u om tien voor tien het antwoord in de documentaire JFK in Berlijn... En ik kan u ook nog eens Autumn Watch aanbevelen op BBC 2 vanavond om half tien. Op een hele aanstekelijke manier wordt verteld wat er in de natuur gebeurt in de herfst. En denk dus aan die documentaire Ilon Lombardia vanavond op Holland ook om half tien. En aan allemaal rond dezelfde tijd dus. Veel plezier, u ziet maar. Jurgen van den Berg. Uh, oh. heel, heel, heel op gedoe over de blackberries uh, deze week natuurlijk. Uh, hele bevolkingsgroepen die wisten totaal niet meer wat er met hun leven uh, moest gebeuren. Het <laughs> is allemaal, geloof ik, weer een beetje opgelost. Daar gaan we nog even over doorpraten. En uh, in Stand.nl staan we stil bij het eerste jaar van het kabinet Rutte. De stelling, het eerste jaar van kabinet Rutte is een succes. En wie komt daarvoor? Niet Mark Rutte zelf, maar uh, misschien wel een, een criticaster. Een man die ooit lid was van de VVD, nu van D66. Joris Voorhoeven, oud-minister. Ik ben heel benieuwd naar zijn standpunt.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 meld je aan op 6minuten.nl van de Nederlandse Hartstichting. Dit is Radio 1.